Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. In de regio Amsterdam worden de meeste mensen besmet met corona. In de stad zelf kwamen er de afgelopen dag 331 coronagevallen bij. Zorgelijk vindt D66. Want als de besmettingen in dit tempo stijgen en echt gaan verdubbelen... Ja, dan, wordt het, dan wordt het een hele lange winter waarvan ik ook echt met grote vrees... vrees voor een lockdown scenario. En dat zou de economie en de maatschappij in Amsterdam echt de nek omdraaien. In heel Nederland kwamen er de afgelopen dag 38 coronadoden bij. Dat is volgens het RIVM meer dan een verdubbeling ten opzichte van gisteren. Ook kwamen er bijna 30 ziekenhuisopnames bij en testten meer dan 2700 mensen positief op het virus. Het aantal doden bij een vliegtuigcrash in het oosten van Oekraïne is opgelopen tot 26. In de eerste instantie overleefden twee van de 27 mensen die in het toestel zaten, maar een van hem is inmiddels ook overleden. Onduidelijk is nog waardoor het vliegtuig crashte, aan boord zaten, lucht... zaten luchtmachtofficieren die op training waren. In Oosterwijk in Noord-Brabant was vanmiddag een brand in het locomotief van een goederentrein. De trein was op weg met de brandbare stof benzeen, maar daar kwam het vuur niet bij in de buurt. Tussen Tilburg en Bokstel rijden waarschijnlijk tot zes uur geen treinen, maar reizigers kunnen daar wel de bus pakken. De Wilhelmina Boys, Beuningse Boys, de Apeldoornse Boys. Het zijn slechts drie van de zo'n 100 voetbalclubs in Nederland met boys in de naam. Daar vinden de meiden van de Alfense Boys wat van. Soms dan denk je van waarom staat er geen Alphense Boys omdat je een meisje bent die er voetbalt. Ze snappen op zich wel hoe het zo is gekomen. Er speelde eigenlijk alleen maar jongensvoetbal. En uiteindelijk is er meer recht gekomen en dat uh, meisjes en jongens alles doen. Maar vinden dat het nu wel mag veranderen. Als het kan zou ik het wel fijn vinden als de naam veranderd wordt. Alfense teams of... Alphen uh, wel iets met Alphen, maar wel gewoon dat het niet alleen over jongens of meisjes, gewoon een andere naam. Het weer, het is nu nog droog, maar er komen meer buien aan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen droger, maar wel bewolkt en een graad of 16. FM verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, bij het Rot Rotterdamplein staat even 2 kilometer file in beide richtingen, want de brug is daar even open geweest.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 So, Welke okay, ze? So ZFM.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 je bent genoeg. no. De no. Si no conmigo no quiero nada. Foto en ik je Alles wat ik heb, zal ik aan je geven. Si quiere la luna, si quiere, ben niet, ik kom Het maakt mij niet uit dat zijn zien dat we wat fantastisch zijn. Oh.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 And so I came me. It's been.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 Mi love ya Koms out of